Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke en Marje fixen. En dit is de dag gaan we het hebben over Ingrid Visser en Lodewijk vereen. Vandaag maakte de Spaanse politie bekend dat hun lichamen zeer waarschijnlijk zijn gevonden. En in de verslavingszorg geloven ze niet dat je een zwarte lijst van probleemgokkers kan maken. Zoals staatssecretaris Steven graag wil. Nu eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek. De Spaanse politie heeft vrijdag in verband met de verdwijning van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn een inval gedaan in een appartement in de buurt van Murcia. Daar vond de politie sporen van een geweldsmisdrijf. Wat voor sporen dat precies zijn, wil de politie niet zeggen. Correspondent Jessica van Spengen. Daarna is er één Spanjaard op en tot nu toe is dat ook de enige verdachte die is opgepakt. En hij zou waarschijnlijk informatie hebben gegeven waardoor de politie is gaan zoeken op de plek waar uiteindelijk de lichamen zijn gevonden. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of de lichamen inderdaad van Visser en Severijn zijn. De politie onderzoekt ook nog wat de relatie is tussen de slachtoffers en het huis waarbij de lichamen werden gevonden. Het is nog niet duidelijk waarvoor Willem Holleder weer vast zit. Het Openbaar Ministerie komt later vanmiddag met meer informatie. Holleder werd vanochtend opgepakt bij een grote actie van het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad, zegt justitieverslaggever Robert Bas. We weten wat een aantal mensen is aangehouden. Willem Holleder is zoals wij begrijpen niet de hoofdverdachte. Dat is de ene Denny K. En bij het grote publiek niet zo bekend, maar in kringen van Justitie wordt hij al jaren gezien als de grote man achter de schermen bij de georganiseerde criminaliteit. En ook die Denny K is vanochtend opgepakt. De politie heeft onder meer invallen gedaan in een penthouse in Hilversum, in twee sportscholen in Beverwijk en in de Diamantbeurs in Amsterdam-Zuidoost. In Parijs zijn gisteravond meer dan 350 mensen aangehouden... bij een protest tegen het homohuwelijk. De betoging liep uit op rellen. Er werd met flessen en rookbommen gegooid... en zeker vier agenten, een fotograaf en een betoger raakten gewond. Volgens de Franse politie waren er ongeveer 150.000 mensen op de been. President Hollande tekende op 18 mei de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Veel Fransen hebben daar moeite mee, onder meer de conservatieve partij UNP. Volgens minister Wals zitten extreme rechtse groepen achter het geweld van gisteravond. Hij zegt dat er ruim 350 arrestanten als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt van Roland Garros. De Amsterdammer won in drie sets van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. De setstanden waren 6-4, 6-3 en 6-2. Een knappe prestatie, zegt verslaggever Mark Brasser. Igor Sijsling speelde gewoon een geweldige partij en heeft verdiend gewonnen. Want als je kijkt naar Jurgen Meltzer, ja, die stond hier in 2010 gewoon nog in de halve finale. Die staat al tien jaar in de, in de top 100 en staat nog altijd 25 plaatsen hoger dan Igor Sijsling op de wereldranglijst. Een jongen met heel veel ervaring.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Margje fixen. Goedemiddag, dit is de dag dat de lichamen van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn zijn gevonden. Twee grote namen uit de volleybalwereld. Lars Geerts, volleyballspecialist bij de NOS. Had je nog hoop dat ze nog levend gevonden zouden worden? Ja, hoop heb je altijd. Maar hoe langer het duurt, hoe, uh, hoe meer je gaat vermoeden dat er iets vreselijks is gebeurd. En dat werd helaas vanochtend bevestigd. Internetgokken wordt legaal en in ruil daarvoor... gaat staatssecretaris Teven Probleemgokkers... vrijwillig en onvrijwillig op een lijst zetten. Ingrid Willems van Slavingszorg Noord-Nederland. Is het een goed idee om uh, te legaliseren? Nee. Niet op, niet op deze manier zoals het nu neergezet. is. Dus de preventiemaatregelen zijn wel heel compleet... maar nog niet compleet genoeg. Verder hier aan tafel Inns Boswijk. En zij vertelt straks onder andere waarom de friet duurder wordt... En geen zin in seks. Adriaan Tuiten heeft een lustpil voor vrouwen ontwikkeld. Later dit uur horen we precies hoe dat zit. En wat vindt u? Is dat nou de vondst van de eeuw, een lustpil voor vrouwen? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. Ja, gisteren werden de lichamen van oud-volleybalster Ingrid Vissen... en haar partner Lodewijk Severijn in Spanje gevonden. Uh, correspondent Jessica van Spengen, jij bent in Morsia. Je hebt persconferentie meegemaakt. Waren daar nou ook zoekers bij die persconferentie... die de afgelopen tijd dus, ja, hevig op zoek zijn geweest? Nou, er zijn hier wel mensen, ook Nederlanders inderdaad... die zich enorm hebben ingezet om, uh, om ja, toch nog een spoor... of iets naar deze mensen uh, te pakken te krijgen... Er is natuurlijk een Facebook-pagina opgezet, een internetwebsite gemaakt, een Twitter-account. En er zijn de afgelopen weken ook posters verspreid om maar tips te krijgen. Ja, de vraag is of dat nu geleid heeft tot de opsporing. Maar in ieder geval heeft er wel voor gezorgd dat het hier flink onder de aandacht kwam. Ja, en hoe was hun reactie nu? Heb je ze gesproken? Nee, ik heb ze niet gesproken. Ik was ook uh, tegen jouw uh, inleiding in niet bij de persconferentie aanwezig. Want uh, ik moest ergens anders vandaan komen, maar... Um, ja, de mensen die er allemaal bij betrokken zijn geweest. Dat is natuurlijk enorm heftig nieuws. Uh, als mm -hmm. je daar uh, een, een paar weken met elkaar aan het zoeken bent. En uh, dit is dan de uitkomst. Ja, hoe wordt er nou in Spanje naar het nieuws gekeken? Um, in Spanje wordt dit wel heel erg gevolgd. Vooral ook omdat het zo mysterieus was. Hè. De afgelopen uh, nou, bijna twee weken nu wel waren zij vermist. In eerste instantie werd dat niet zo heel groot opgepakt. Het uh, hotel zei mij vorige week ook van ja... Er zijn wel eens vaker mensen die checken in en daarna checken ze niet uit... maar zijn ze wel een paar dagen niet in het hotel. pakken ze een paar nachten een hotel aan het strand ergens en komen ze daarna weer terug. Maar toen uiteindelijk duidelijk werd om wie het ging... hier in Moorsia is Ingrid Visser toch redelijk bekend. Ze heeft hier een aantal seizoenen gespeeld. Uh, toen werd dat wel, wel groter opgepakt hier... Uh, dat er een redelijk bekende uh, dame uit Nederland vermist is. Ja, en hoe, hoe, is er nu al iets meer bekend over de hele toedracht... Ja, wat, wat we nu uh, weten is: uh, de politie heeft uh, in een persconferentie uh, weinig maar het een en ander bekendgemaakt. Uh, en ja, nu uh, komt er steeds weer wat meer naar buiten. Vrijdagavond is dus er in ieder geval uh, in een appartement, uh, ook weer in een, een, een stadje buiten Moersia, een inval gedaan. En daar zijn uh, sporen aangetroffen van een geweldsmisdrijf. Mm. En de, de huurder daar in dat appartement, die is opgepakt. En die heeft het spoor geleid naar de plek waar uiteindelijk uh, twee lichamen zijn gevonden. Uh, de twee lichamen die dus vermoedelijk zijn uh, van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Deze lichamen lagen begraven uh, bij een citroenplantage, ook weer buiten Moersia... Ja, en de politie is nu bezig uh, om zo snel mogelijk deze lichamen te identificeren. Ja, dankjewel Jessica voor jouw toelichting. Um, Bert Goedkoop, u bent lange tijd bondscoach van het Nederlands damesteam geweest. U kende Ingrid goed. Wat voor speelster was het? Uh, nou, voor ons is het ook een is een, een, een hele volleybalgemeenschap, een hele zware dag, zeer geschokt. En uh, onze gedachten gaan vooral uit uh, naar de familie. Ingrid was uh, een speler met een hele sterke persoonlijkheid, uh, eigenzinnig, maar het Nationaal Team kon altijd op haar rekenen, ook in, in moeilijke tijden, en daardoor ook uh, Record International. En iemand die uh, ja, een hele lange tijd toch gezichtsbepalend is geweest voor het Nationaal Damesteam. Ja, zo Johan Kruij van het volleybal zouden we kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. Had u nog hoop? <laughs> uh, Nee, maar ik, eerlijk gezegd daar ben ik ook niet meegegaan in de speculeren wat er allemaal nee. nou ja, gebeurd is of zo. Maar uh, Zwilling is Lodewijk, en Lodewijk is ook een heel bekende persoon in de volleybalwereld. Tal van functies uh, op hoog niveau vervuld en ook bij de Club Martinez. Maar mensen die altijd in contact bleven uh, met zowel ja, familie als andere volleyballers ook nog steeds. En ook mensen die dat niet deden. Het was voor ons wel duidelijk dat het mis was. Ja, we hebben een fragment van Ingrid Visser voor mensen die haar uh, niet zo goed kenden. Ik zoek contact met de aanvaster. Op die manier laat ik zien dat ik groot ben, dat ik sterk ben... dat ik weet wat ze gaat doen. En zo probeer ik haar te intimideren. Het spelletje dat je speelt. Dat zou echt een droom zijn om in de finale van de Olympische Spelen een keelblok te maken. Op de schoenen terug. Keelblok klaar. Ja, fragment uit Nieuwsuur. Um, nog even terug naar Bert Goedkoop. Uh, is dit wie ze was? Hij heeft ook uh, gespeeld met haar partner Lodewijk Severijn. Wie, wie was hij? Lodewijk was uh, iemand uh, die in de beginfase, dat Martinez van een kleine club in de jaren 70, in de 80 uitgroeide naar een topclub. Daar een behoorlijke rol in heeft gespeeld als speler. Maar later ook de club wel ondersteund heeft uh, door, door het eerste damesteam te coachen, maar later ook uh, de club te sponsoren. En dat, uh, ja, zeer uh, onzelfschuldig door bijvoorbeeld Kika, de kinderkankerstichting op het shirt te plaatsen in plaats van zijn eigen bedrijfsnaam. Iemand uh, later ook nog langere tijd manager van het Nationaal Namesteam. Ja, met een heel groot hart voor volleybal en voor topsport. En uh, ook een hele sterke persoonlijkheid die, uh, ja, ook zakelijk zien heel ver geschopt heeft. En voor mij ook een, uh, ik denk dat ja, in eerste instantie natuurlijk voor de familie... maar een heel groot gemis ook in de volleybalgemeenschap. Ja. Ik wens u veel sterkte ook de komende tijd. Dankjewel. je even nog met even uh, verder met Lars Geert. Um, ja, Ingrid Visser was nog niet zo lang samen met Lodewijk Severijn. Hoe zat dat precies? Ja, ik ben niet heel erg op de hoogte van de privé-situatie. Ik weet dat ze een paar jaar bij elkaar zijn. 2009, uh, 2010 is het de eerste keer... Dat ze in het openbare ook, ook verschenen. Ingrid is daarvoor getrouwd geweest. Uh, Lodewijk ook heeft aan die. Uh, Lodewijk heeft natuurlijk twee kinderen. Uh, twee volwassen kinderen uh, al. Uh, en ze waren ja, een, een jaar of drie, uh, drie, vier inmiddels samen. Ja, ze zouden een afspraak hebben in het ziekenhuis. Allemaal speculatie. Oh, wat ja, daar niks precies. Is zeker? Nou ja, de, de, dit is wat er verteld wordt. Er is een hele hoop rondgegaan in de kranten de afgelopen tijd. Uh, er zou dit gebeurd zijn, er zou dat gebeurd zijn. Uh, ze, ze hadden zo, ze, ze hadden zo. Maar niemand weet echt wat daar gebeurd is. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Je ziet nu, je hoort ook het verhaal van Jessica. Alle informatie komt druppelsgewijs binnen. Ze weten waar ze geweest zijn, ze weten nu. Uh, maar niemand weet precies wat er gebeurd is of waarom het gebeurd ja. is. Dus wat je ja, daar ook ja, over zegt. Ja, ja, Jij volgt het volleybal wel al heel lang. Hè? Ja. Is dat een wereld met, met, met schimmige deals en veel geld? Of is dat d heel anders? Niet dat ik dat heb gezien. Kijk, in elke topsport gaat geld om. Uh, maar het volleybal is niet zoals het voetbal. Uh, niet zoals uh, grote uh, sporten in Amerika, het basketbal. Ik bedoel, we hebben het hier niet over miljarden. We hebben het hier wel over miljoenen natuurlijk. Er wordt op een bepaald niveau ook uh, goed betaald. Uh, zeker in landen als Spanje, Italië, Turkije... Rusland, Azerbeidzjan. Ik bedoel... Um... Dat, dat begint al een beetje verdacht te klinken, hè, Ja, dat zou je denken. Nou ja, Azerbeidzjan is een, is een beetje een apart geval. Daar heeft de overheid, vooral de president... En die uh, bepaalt daar zo'n beetje alles... die uh, heeft zijn zinnen gezet op volleybal. Die is een volleybalcompetitie begonnen in de hoofdstad Baku... met zes clubs. Die spelen allemaal in dezelfde hal, op dezelfde dag. En ja, uh, je moet het maar verzinnen. Ja. Het publiek komt er niet echt veel. Maar uh, ze proberen er wat van te maken. Grote toernooien binnen te halen, ook het nationaal team... Goed te ondersteunen. Maar daar worden dus buitenlandse speelsters aangetrokken voor veel geld. om daar een heel kort seizoen te spelen. Ik geloof dat het maar 4, 4,5, 5 maanden is. Maar Ingrid Visser zat niet in dat wereldje. Uh, uh, nee, nee nou, ze zijn. heeft één jaar in Baku in, in Azerbeidzjan gespeeld. Uh, maar uh, veel meer in Spanje. Ik, maar, ja, ze heeft nog op andere plekken ook gespeeld waarbij je kunt afvragen: van, goh, is dat nou verstandig? Jekaterinaburg in, uh, in Rusland. Uh, dat nou, kon waarom ze... is dat niet verstandig? Nou, daar kon ze een mooie verhalen over vertellen. Ze heeft er op een gegeven moment een contract ondertekend, maar ik geloof dat na een maand of korter zelfs de trainer daar ontslagen werd omdat de voorzitter het allemaal niet zag zitten. En vervolgens de voorzitter zelf voor de groep is gaan staan uh, om uh, uh, dat te gaan trainen. Nou, dat. dat... Dat is een beeld dat, dat kun je niet voorstellen, ook niet als topspeelster. Zeker niet als je voor geld gehaald wordt met het idee van... we willen graag landskampioen worden. Nou, er zijn dat soort gevallen bekend. Maar de, de, nogmaals, Ingrid, um, dat is iemand met heel veel buitenlandervaring. Die is op jonge leeftijd al naar Brazilië gegaan. Uh, vervolgens in Spanje terechtgekomen, Italië gespeeld. Rusland dus, Azerbeidzjan. nu weer in Spanje. Dit is niet iemand die zich zomaar inlaat of een raar avontuur ingaat. Zeker niet op latere leeftijd, was al voor... Een volleybalspeelster wat ouder natuurlijk. Heeft heel veel meegemaakt. Ook met een nationaal team de wereld over gegaan. Dit is niet iemand die zich zomaar uh, laat ringen, ringen loren. Of, uh, en hij ook inzegen. niet. Nee, ja, Bert refereerde er al aan. Uh, Lodewijk in de volleybalwereld inderdaad heel bekend. Maar ook buiten de volleybalwereld een zeer succesvol mens. Hij uh, heeft een, uh, een internetbedrijf opgezet. Uh, HCC net heeft dat succesvol kunnen uh, verkopen aan, uh, aan Access for All. Uh, daarna nog uh, uh, met een partner in vennootschappen gestapt. Zijn uh, laatste uh, uh, deal weet ik, uh, ging over het invoeren van een revalidatieapparaat. Wat bij blessures gebruikt wordt. Wat heel veel in de volleybalwereld en tegenwoordig ook in andere sporten wordt toegepast. Dit is op meerdere vlakken een succesvol man die ook nou. wel wat van de wereld heeft gezien. Ja, nog even, hoe wordt er nu in die volleybalwereld gereageerd? Uh, ik heb nog niet zo heel veel mensen gesproken. Het nieuws is natuurlijk uh, vers en, en ingeslagen als een, uh, als een bom. Je ziet op, op, op Twitter en op Facebook iedereen heel erg meeleven. Uh, natuurlijk ook met de familie. Ik Ikzelf ook dat was een van de eerste gedachten die ik had ja. vanochtend. Ik heb uh, vorige week even kort met uh, de moeder aan de telefoon gezeten. En met uh, een oom van Ingrid. Uh, en dan merk je toen al dat ze tussen hoop en vrees leefde En, en vandaag is het... Uh, is het vrees geworden. Dus ik kan me voorstellen dat er, dat, dat er heel veel verslagenheid is daar. Dit is de dag. car. to sing in harmony. I fell into a dream I hadn't seen before. You told me just to sing and not think anymore. Zing, zing, zing. U luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit sportjournalist Lars Geerts... Ingrid Willems van Verslavingszorg Noord-Nederland... Adriaan Tuiten die een lustspel voor vrouwen heeft uitgevonden... en restaurantkenner Iens Boswijk. Om te gokken hoef je tegenwoordig echt de deur niet meer uit. Nee, hey, gokken! Jij, ja, jij! Je wint wel eens wat in je vlies, wat, daar komen we niet bij, hoor. Het is... Kun je je voorstellen dat mensen er verslaafd aan raken, een spelletje? Ja, op zich denk ik het wel, ja. Want als ze denken geld ermee te kunnen winnen, dan... Uh... De opmars van online gokken lijkt moeilijk te stoppen. Dat, dat stop je erin en uh, dit krijg je eruit. En dat wat je eruit krijgt is toch lekkerder dan wat je erin stopt staatssecretaris Fred Teven wil internetgokken legaliseren... en om toezicht te houden op gokverslavingen. Dat is de reden waarom hij dat wil. En daarnaast moeten er ook witte en zwarte lijsten komen... en daar kunnen gokkers vrijwillig en onvrijwillig op worden gezet. De vraag is uh, Ingrid Willems, manager van Verslavingszorg Noord-Nederland... of uh, u even kunt uitleggen hoe dat dan precies werkt. Die zwarte en die witte lijsten. Nou, Even terug, u gaf aan dat uh, Fred Teven dit vooral doet... om controle te hebben op de gokverslaving, maar pas in tweede instantie is er eigenlijk gekeken naar het preventieplan. Dus aanvankelijk oh ja. is het vooral het legaliseren van de, de illegale sites... omdat er hand over hand, zoals het net ook al in, de, in, in het stukje was... hand over hand uh, het gokken toeneemt op internet. Ja, dus het gaat hem eigenlijk meer omdat hij in beeld wil krijgen wat er gebeurt? Ja. En inkomsten ja. daarvan wil krijgen, neem ik aan, als staat? Ik kan zijn motieven niet helemaal nagaan, maar dat, dat staat wel, een... miljoen ja, dus okay, wel nou, 10 miljoen tegenover. Dat... Dus ook 10 miljoen andere goede ja. redenen. En dan zegt u pas op de derde plaats komt dan die preventie? Nou, twee jaar geleden is daarover gesproken. Dus inmiddels is die preventie uh, uh, is dat wel een onderdeel geworden. Maar dat was aanvankelijk dus maar heel klein. Ja. Ja, goed, ja. Nou, nu is er dus wel een idee van preventie door ja. middel van een witte en van een zwarte lijst. Dat ja. is dat? Nou, een witte lijst is een lijst die eigenlijk nu ook gewoon gebruikt wordt bij de fysieke locaties. En dat gaat over mensen die probleem hebben met gokken en die zichzelf dan de beperking op willen leggen... om niet meer toegang te hebben tot een fysieke locatie, bijvoorbeeld een casino. Oké, okay, dus dan laat je jezelf opzetten op zo'n ja, lijst? Ja, dan laat je jezelf opzetten. Ja. En een detail daarbij, maar geen onbelangrijk detail... is dat mensen die gokverslaafd zijn... daar maar één op de vijf gebruik van maakt. Oh, omdat mensen zelf niet inzien dat ze een probleem hebben. misschien. Omdat het lastig is als je verslaafd bent om daar overheen te kijken. Misschien snappen ze wel dat ze een probleem hebben... Hmm. maar dan is het nog iets anders als daar deze maatregel voor gebruiken. Ja. Die zwarte lijst, wie komen daarop? Nou ja... Het is wat onduidelijk hoe je die zwarte lijst uh, hoe die gevuld gaat worden. Er wordt gesproken over een lijst maken van gokverslaafden. Nou ja, dan zou je bijna denken, misschien moet dan de zorg daar namen aan gaan leveren. Nou, dat lijkt me niet kunnen. U zit in de zorg. Zou u dat dan doen als, als u daarom werd gevraagd? Van, geef ons de lijst van problematische gokkers die bij jullie behandeld worden? Nee. En nee? dat zouden we niet doen... Uh, omdat een zwarte lijst op zichzelf onvoldoende is om die mensen... Wat er dan dus kan gebeuren is dat die mensen niet naar een legale goksite kunnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel illegale goksites of legale goksites uit andere landen waar je dan nog steeds naartoe kan. Ja. En wat ook niet helder is. En dat is ook wel een, een punt om het dan toch te hebben over die zwarte lijst. Nou even terug, u vroeg mij... Wie, wie maakt die zwarte lijst? Mm -hmm. Nou ja, de, de providers die, of de, de eigenaren van de goksites zouden daar mensen op kunnen zetten. die langer spelen dan dat ze zelf aangegeven hebben. Want dat is ook een van de maatregelen. Erin staat, of meer geld spelen dan dat um, ze aangegeven hebben in hun eigen profiel. Moet je aangeven hoeveel geld je wil verspillen? Ja. Ja, serieus? Ja. Oh, dat okay. is een van de zelfbeperkende uh, um, maatregelen die genoemd zijn, die ingezet zullen worden. Ah, ja. Alleen zijn dat dan weer niet zelfbeperkende maatregelen... die mensen met een gokverslaving veelal gebruiken. Als je die interviewt, dan zeggen zij veelal dat ze naar een fysieke locatie gaan... en dan een bankpas thuis laten. Want aangeven hoeveel je gaat voorspelen en daar met regelmaat overheen gaan... Euh, ja, nou ja, dat gebeurt wel bij veel meer mensen. Hm. En dat werkt eigenlijk niet bij mensen met een gokverslaving. Nee. Wat werkt er wel? En dat is dus heel lastig. Uh, wij doen, uh, en, en dan wij eigenlijk ook, VWS en justitie... heel weinig onderzoek uh, naar wat nu echt goed werkt. We weten wel wat heel verslavend is. Namelijk uh, spelletjes waarin je vrij snel een, re een respons krijgt... op de inzet die je doet... Uh, en een uh, precies genoegen winstuitkering. Dus oh. net iets hoger, waardoor het attractief is. Oh. En dat is eigenlijk ook wat je nu ziet in de, in de fysieke locaties... maar ook op internet. Het moet zo attractief mogelijk gemaakt worden, lijkt het wel. En ook zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om, uh, om te gokken. Ja. Maar dat zijn nou juist de prikkels... waar iemand met een gevoeligheid voor een verslaving... het snelst voor valt en de schok verslaafd wordt. Maar dan zegt ze dus eigenlijk... de manier waarop het nu toegankelijk wordt gemaakt... Uh, zal bevorderen dat er meer mensen gokverslaafd worden. Ja. Uh, dat is in ieder geval een vrees. Dat kunnen we niet staven met Nederlands onderzoek, maar wel met Engels onderzoek. Die laten zien dat als er meer aanbod is, er ook meer mensen verslaafd raken. Okay. Ja. Adriaan Tuiten, wij gaan het straks hebben over een pil die u heeft ontwikkeld... om lust op te wekken bij vrouwen. Maar zou je ook een pil kunnen ontwikkelen die zo'n gokverslaving tegengaat? Uh, dat denk ik wel, ja. U zou het wel zien zitten? Nou, ik ga het niet doen. Uh... Dat is jammer. Maar ik kan me inderdaad pillen voorstellen, die die activiteit, die, die reward-seeking uitlokken, dat je dat kan blokkeren. Ja. Maar dat heeft ook weer zoveel andere nadelen, bijvoorbeeld dat de zin in seks ook overgaat. Nou ja, en niet alleen de zin in seks, want het reward-systeem, dat, dat plek in, in de hersenen waardoor je steeds maar meer wil van wat dan ook, van drugs of van gokken... Um, dat heb je ook nodig om te voelen dat je wilt eten. Of dat exact. je bij uh, dus dat je een sociale om. groep wilt horen. Ja. Of dat je überhaupt ergens wilt komen in het leven. Blokkeer dat en dan blijft er niet heel veel over. Nee. Maar wat nee. worden er nu wel eens pillen gebruikt? Er worden wel pillen gebruikt, maar niet voor gokverslaving. Wel voor, voor trekmomenten. Dat kunnen we wel, daar zijn wel pillen voor ja. om te remmen. Ja. Maar goed, dus de pil is er nog niet. Dus daar kunnen we ja. even nog niet mee rekenen. Uh, we hebben wel de situatie dat, die, die in dat internetgokken gelegaliseerd gaat worden... Uh -huh. Begrijp ik u goed als u zegt dat het meer verslaafden opleveren? Wij denken van wel. Uh, maar dat is denken. Uh, omdat we uh, in Nederland, zoals ik al zei, onvoldoende uh, bewijs daarvoor hebben. Wetenschappelijk bewijs. Ja, en waarom en is dat onderzoek niet. eigenlijk nooit gedaan dan in Nederland? Dat, dat, eigenlijk omdat er uh, onvoldoende geld ter beschikking is om dat te doen. Um, en uh, daar wordt uh, in 2005 is er een onderzoek geweest en dat is vooral een steekproef geweest van uh, hoe mensen in Nederland nu omgaan met gokken, niet per se gokverslaving maar gewoon omgaan met gokken, dat is in 2011 verhaald. en ook daar staat een aanbeveling in dat het goed zou zijn als wij een navolging van Amerika en Engeland... zouden gaan onderzoeken wat nu maakt, welke um, spelletjes nu maken... dat je sneller verslaafd gaat. Ja, of niet. U zegt dat onderzoek is nodig. Ja. En dan vermoedt u dat deze openstelling meer verslaafden op gaat leveren. Is er ook nog iets positiefs eigenlijk aan die openstelling van dat internetgroepen? Nou ja, wat je, zou kunnen doen, um, wat je zou kunnen zeggen is dat het in ieder geval iets boven tafel haalt... wat nu onder tafel blijft, maar helaas blijft er ook nog zoveel onder tafel. Ja. Want er zijn nog steeds heel veel illegale uh, goksites. En als je het nou zo zou inregelen dat uh, er, Ik ben niet voor monopolisten, maar als er nou een monopolist zou kunnen zijn... hoef je in ieder geval niet te synchroniseren tussen witte en zwarte lijsten... en verschillende sites... Maar er wordt gekozen voor marktwerking en gemak voor de gebruiker. En ja. dat gaat ten koste van de kwetsbaren. Ja, en dan heb je nog de Europese... Er is niet een Europees beleid ook op het gebied van gokken. De, dus je kunt als, als verslaafd kun je makkelijk in Engeland, Frankrijk of waar dan ook. Terecht. Ja, Europa heeft ervoor gekozen om ieder land zijn eigen gokbeleid in deze te, ma te laten maken. Dus dat betekent inderdaad dat een legale goksite met UK als uh, extensie of BE, die zijn toegankelijk. Ja, ja. Dus uiteindelijk uh, kun je dus altijd je weg wel vinden als gokverslaafd. Gaat dat onderzoek nou komen op termijn? Want zo... Zoveel geld, zoveel, zo duur zal het toch niet zijn? En een beetje winst van die casino's. En je hebt dat onderzoek gefinancierd, zou ik denken. Of is dat te simpel? Ja, dat zou, eerlijk gezegd dacht ik hetzelfde. En verbaast het mij ook dat die keuzes niet gemaakt worden. Maar het geld dat nu um, bij de casino's uh, vandaan gehaald wordt... gaat voor een deel naar goede doelen, dat is heel mooi. Ja. Voor een deel ook wel naar de zorg, maar heel weinig. Of eigenlijk niks naar onderzoek. Ja. En gaat u nog een, even vragen aan de staatssecretaris... om op, toch iets wat naar dat onderzoek te sluizen? Of heeft ja. u dat al gedaan? Nee, dat heb ik zelf niet gedaan. Het netwerk van verslavingszorginstellingen is daar natuurlijk wel mee bezig. Maar heeft die vraag niet gesteld, nee. Geen zin in seks. Adriaan Tuiten heeft een lusspeel uitgevonden, speciaal voor vrouwen. Dit is Radio 1. Dat zo meteen. Het is uh, half drie. Hier is Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Cambodja is een betoging van kledingarbeiders neergeslagen. Agenten sloegen in op duizenden vrouwen die hun weg hadden geblokkeerd... uit protest tegen hun werkomstandigheden. Zeker 23 vrouwen raakten gewond.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 Willem Holleder is geen hoofdverdachte in de zaak waarvoor hij vanmorgen werd gearresteerd. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. Er werden invallen gedaan in een penthouse in Hilversum, twee sportscholen in Beverwijk en in de Diamantbeurs in Amsterdam-Zuidoost. En tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt van Roland Garros. De Amsterdammer won in drie sets van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. Meltzer stond in 2010 nog in de halve finale in Parijs. Tot zover. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Jolanda van der Velde. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil op de A15. Die is inmiddels weer van zijn plek. Uh, op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Pernis en Hoogvliet. 4 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Het erg mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel... Ingrid Willems van Verslavingszorg Noord-Nederland. Adriaan Tuiten, die een lustpil voor vrouwen heeft ontwikkeld. Sportjournalist Lars Geerts en Ines Boswijk. En die gaat ons vertellen waar de seizoensgroente blijft dit jaar. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Ja, vrouwen hebben er niet altijd zin in. Maar nu is er de oplossing, de lustpil... Bij vrouwen is het uh, meer samenspel tussen het psychische en het lichamelijke. En dan is het heel belangrijk dat deze twee goed samenwerken met elkaar. Nou, ik vind dat echt uh, tien niks. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoofd aan heb. Daarom neem ik nog een pilletje, nog een pilletje voor de pep. Ja, het zou de heilige graal zijn in de farmaceutische industrie. Een lustpil waardoor vrouwen meer zin krijgen in seks. Adriaan Tuyten, welkom. U heeft hem ontwikkeld. Uh, de New York Times wijde er vorige week maar liefst 13 pagina's aan. Hij is een heel ver stadium om goedgekeurd te worden door de FDA. Nou, zover is het nog niet hoor. Nou, Dat voor mijn wel... gevoel wel. Maar nee. voor uw gevoel is het een leidersweg, of niet? Voordat je door die Food and Drug de, Administration heen bent. Je moet heel hard werken en heel erg je best doen. En uh, wij zijn nu bijna door fase 2-1. En uh, er moet ook nog fase 3 worden gedaan. Niet een heel erg lang onderzoek. Maar dat duurt nog wel tot 2016 voordat we die goedkeuring hebben. Oh, dat is dan meteen nu een soort slecht een nieuws domper, voor, voor ja? de vrouwen... die nu echt dachten dat ze volgende week naar de apotheek konden. Ja. Um, nou, laten we dan maar meteen beginnen. Welke vrouwen gaan deze pil gebruiken? Ja, Denkt u? vrouwen die uh, lijden, uh, dat ze geen zin in seks hebben. Ik bedoel, geen zin in seks is op zich geen probleem. Uh, maar er zijn ook vrouwen die geen zin hebben in seks... maar die dat echt heel erg vreselijk vinden... daar uh, uh, psychisch uh, uh, uh, onder gebukt gaan. En die vrouwen die gaan... Eén van die twee pillen gebruiken, want we hebben niet één pil uh, ontwikkeld, maar twee. Voor tegengestelde oorzaken. En wat is het verschil? De ene is ontwikkeld voor vrouwen die ongevoelig zijn uh, voor seksuele cues. Dus die. die uh, ja, de seksuele stimuli, seksuele uh, plaatjes, et cetera, et cetera... interne seksuele beelden. En uh, de andere pil is ontwikkeld juist voor vrouwen die gevoelig zijn uh, voor seks... maar die een negatieve associatie hebben opgebouwd... en die als gevolg daarvan gaan remmen... op het moment dat er een beetje lichamelijke opwinding zich aandient. Ja, maar ik, wat ik zo erover heb gelezen had ik het idee... dat die, die eerste pil zeg maar, ook juist geschikt is voor vrouwen... die gewoon een beetje zijn uitgekeken op hun partner... Ja, dat, uh, is, daar heb ik wel discussies met uh, Daniel Burkner over gehad. Dat uh, is ook onderzoek. Daniel da Burkner? Dat is de uitleggen. journalist die ja. dat stuk heeft geschreven. In de New York Times. In de New York Times. En uh, dat is nu een beetje uitgegroeid. Uh, als, uh, dat die pillen ook helpen op het moment dat die relatie niet goed is. Uh, etcetera, etcetera. Maar daar ben ik geen. Uh, dat zeg ik niet. Nee, dat, ja. niet, dat, dat klopt niet. Uh, dat op, op het moment dat echt de oorzaak bij relaties liggen, uh, weet je, je, hebt niet een ongevoelig systeem of een gevoelig systeem, je leidt niet onder inhibitie, maar je hebt geen man, uh, geen zin in seks, omdat je je man heel erg vervelend vindt. Ja, dan helpt die pil uh, niet Oké, nee, als eh, je hem echt, okay, echt heel vervelend vindt. Maar u heeft juist als, als want u heeft al heel veel getest. Ja. En daar wilde u specifiek vrouwen die in een relatie zaten. En ja. niet vrouwen die wisselende contacten hebben. Dus dan gaat het niet om vrouwen die nergens op reageren. Het ging juist om vrouwen die binnen zo'n relatie een beetje ja. Ja, lusteloos ja, om, zijn geworden. Omdat zeg maar. ja, ja, die gewoon geen zin hebben in seks en dat ook uh, uh, langere tijd hebben. Maar vroeger dus wel hadden met hun partner wellicht. Uh, uh, mogelijkwijs wel. Uh, en heel vaak is het zo dat als relaties beginnen, dat mensen evenveel zin hebben uh, in seks. Ik mannen en vrouwen. Dat scheelt niet zo heel erg veel. En vaak gebeurt het ook dat vrouwen in de loop der jaren minder zin krijgen in seks. Ja. Maar er kunnen al die biologische systemen die wij uh, noemen ook een rol in spelen. Ja. U, u noemde specifiek vrouwen die, die uh, zich daar niet aan over kunnen geven aan seks. Of de, dat, ja, vanwege een trauma in hun verleden bijvoorbeeld. De remmers, ja. ja. Is dat dan. Is zo'n pil dan een oplossing? Of moeten die vrouwen niet gewoon behandeld worden in therapie? Uh, sommige vrouwen die moeten uh, wel zeker worden behandeld in therapie. Maar er zijn ook uh, vrouwen die bijvoorbeeld... een uh, wat al te drastische uh, seksueel-moralistische opvoeding hebben gehad. Uh, daar, als gevolg daarvan uh, remmechanismen hebben aangeleerd. Of een uh, negatieve ervaring, waardoor remmechanismen beklijven. Uh, en die kunnen in therapie, maar die kunnen ook heel goed mogelijk door onze pil worden geholpen. je den Broeke, wetenschapsjournaliste. Uh, goed idee, zo'n pil? Ik ben, ik, ben, uh, nog, uh, voor, ik ben er voorzichtig over. En een beetje sceptisch, want er zijn in het verleden heel vaak pillen geweest... waarvan ze zeiden, nou, dat gaat de vrouwelijke lust uh, redden. He, dat gaat, uh, dit is de nieuwe heilige graal, die hebben we al vaker voorbij zien komen. En dan bleek toch heel vaak dat het, er te veel bijwerkingen waren aan zo'n pil... of dat het toch niet werkte... Maar, de lust van een vrouw is niet zo eenvoudig. Dat is een complex iets. Dan hoor je dat, dat, dat meneer thuis net ook al een paar keer zeggen. Maar je hebt hè, biologische factoren spelen een rol. Maar inderdaad ook of iemand tevreden is met de relatie. dat kan bewust zijn of onbewust. En of het net kinderen zijn. Of of de man wel de goede knopjes weet te vinden. Dus vrouwelijke lust is een, is een complex geheel. En, en de ervaring leert toch als je kijkt naar, naar, naar het verleden. dat. Eh, dat het niet altijd met een pilletje makkelijk aan- of uit te zetten is. Nee, Adriaan Tuiten, het is veel ingewikkelder dan u denkt. Wie nou, denkt u wel nee, niet dat u bent? Nee, nee nee, nee, nee. Seks is uh, inderdaad ingewikkeld, maar eigenlijk ook wel uh, niet zo ingewikkeld. Ja, voor vrouwen en mannen kan het ook nog wel eens verschillend zijn. Ja, ik, ik, ik denk dat vrouwen toch niet zo heel anders in elkaar zitten dan mannen. Ja, dat is een aparte uh, discussie. De, de, de cultuur die is echt heel erg van belang... Uh, wat betreft onze seksualiteitsbeleving. Uh, de, de, het is inderdaad vaker... er uh, zijn pillen uh, aangeprezen als de nieuwe sekspil. We hebben het een beetje anders gedaan. We hebben ook gekeken naar de genetica. Naar allerlei intracellulaire processen om te, om te, te kijken bij wie die pillen werken en welke pil bij wie werkt. En uh, onze pillen werken wel en die werken heel sterk. Ja, u heeft echt het idee dat het anders is dan wat er in het verleden is ontwikkeld. Oké. Okay. Ja, ik kan natuurlijk, uh, Iens en uh, Ingrid, ik, ik moet het natuurlijk aan u beiden vragen. Wat, wat is zo de eerste gedachte als u denkt aan deze pil? Nou, ik merk dat ik vanuit drie vlakken geïnteresseerd ben. Ik ben arts, ik ben psychiater en ik ben vrouw. En als ik dan vervolgens dit verhaal hoor en ik hoor de discussie daarover... dan gaat het er vooral over alsof het een pretpil is... Um, die je neemt uh, wanneer het even zo uitkomt. Terwijl er vrouwen zijn die een psychiatrische stoornis hebben... die geen zin hebben in seks. Het is bijna hetzelfde als vergelijken dat je een dag... wat sombertjes uit je bed opstaat en zegt... nou, depressiepillen heb je niet nodig... want een dag sombertjes, dat gaat ook wel over. Er zijn mensen die hebben een stoornis. En daar zou het een optie voor kunnen zijn... als die door de derde fase heen komt... Ja, en eens? Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van de pillen. Echt, überhaupt niet. Maar deze dus, uh, toch wel? Nou ja, <lacht> <lacht> misschien moet ik me hierdoor laten verleiden. Ik weet het niet. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik denk, ik uh, bedoel, er is voor de mannen een hoop bedacht. Dus misschien dat het eigenlijk voor vrouwen ook gewoon heel hard nodig is. Ja, dan denk ik, waarom niet? Ja. Mijn vraag ja. is eigenlijk ook: die bijwerkingen. Plus, wat slik je nou eigenlijk? Want je ja, zit er in? Ja, ja dat vragen we dan wel. Eén nummers. Ja. Dat, is, dat is heel simpel. Het is een gefaseerde pil. Dus die, de stofjes die je uh, via de inname van één pil uh, naar binnen krijgt... Uh, dat is eerst een piekje in testosteron. Die testosteron die zorgt ervoor dat er uh, drieënhalf uur later... een toename in de seksuele motivatie ontstaat. Oh, dus je moet ook heel goed plannen dan? Ja, ja, maar dat is ook zo goed. ik wel over vier uur. Ja, maar dat is ook zo bij viage en signalisten, oh. dat moet je ook plannen en okay. dat verkoopt ook heel goed en daar hebben heel veel uh, mannen Maar daar ging het niet om, het ging, nee, ging niet om het goed verkopen, nee. Het ging om in om mensen maar, maar, nee. nee, maar ik bedoel. Het nee, helpt mensen. Ja. ja. Ja, sorry, ik was er even over aan het nadenken hoe dat dan zou uitwerken. Dan moet je dus namelijk heel goed plannen. Ja. Maar dat doen mensen dus al in dit, uh, in dit leven. Dus ja, die seks die dan ook gepland worden. Ja, zeker. Die, die, wanneer je een relatie hebt en je hebt kinderen, dan moet er van alles gepland worden. En seks plannen lijkt me ook niet zo heel problematisch. Ja, als jij bent uh, uh, nou, sceptisch. Je, je, je weet niet of het gaat werken. Maar stel nou dat dit toch anders is dan die, dan die pillen hiervoor en het werkt. Vind je het dan uh, wel oké? Okay? Kijk, ik ben natuurlijk ontzettend blij voor vrouwen die, hè, die bij de huisarts komen en zeggen... goh, ik heb, echt, ik, ik heb echt een enorm probleem omdat ik te weinig zin heb in seks. Ik gun iedereen, elke vrouw, een, een fijne beleving van haar eigen seksualiteit. Maar waar ik altijd een beetje voor vrees... en dat is ook wat ik in dat New York Times artikel af en toe een beetje proefde... is dat veel vrouwen zelf niet zozeer een probleem hebben met weinig zin in seks, maar dat zij een probleem hebben omdat ze minder seks hebben dan anderen, of omdat ze minder seks hebben dan hun man wil. Ik hoor een van die vrouwen in het New York Times artikel, die zei dat ook. Die zei, ja, mijn man dringt dan steeds aan en ik wil eigenlijk niet steeds nee hoeven zeggen. En ik denk dat dat een hele interessante discussiepunt is. Is, is het juist, moreel-ethisch gezien, om daar een pil tegen te slikken? He, tegen dat je man die van niet hebt dat je nee zegt. Dat vind ik hele interessante vragen die ook bij zo'n pil horen. Nou, aan de oh ja, tijd heeft toen, u daarover uh, nagedacht toen u nou, zo bezig was. Kijk, uh, uh, uh, seks kan ook heel erg leuk zijn... En uh, het kan best zijn als je die pil slikt en je hebt seks... dat je dat weer leuk vindt. Ja, maar die uh, druk van die man uh, ja, plus uh, de druk van de omgeving. Nee, Is ik, dat nou een goede motivatie? Ik, ik ja, vind... en de druk van de, van de farmaceutische industrie ook. Want de farmaceutische industrie heeft, toen ze bezig waren met die vorige pillen... die ergens in het proces zijn gesneuveld, in uh, de Verenigde Staten bijvoorbeeld... enorme reclamecampagnes op poten gezet om zoveel mogelijk vrouwen ervan te overtuigen... dat hun verminderde libido daadwerkelijk een medisch probleem was. Ja, dat geldt ook voor Viagra, Er is ook reclame uh, voor gemaakt. Mm -hmm. en dat helpt ook een heleboel uh, uh, mensen. Ja, we hebben het hier over het verkopen van, een, van een, eigenlijk iets wat bij het leven hoort. Hè? Voor veel vrouwen, bijvoorbeeld dat na het krijgen van kinderen je minder zin in seks krijgt wat echt werd verkocht als ziekte. Daar dat, ik heb daar wel moeite mee met dat aspect. Ja, ik is, ik ben nou ja je... Dat wel, nu, nu zijn heel veel psychologen en psychiaters in ieder geval overtuigd... dat het een heel ernstig probleem is. Voor een uh, heel kleine dat, groep vrouwen. Dat vrouwen, uh, heel daar nou, een kleine groep vrouwen. Dat is best een uh, redelijke groep. Uh, en uh, een van de criteria is dat je daar echt onder gebukt moet gaan... of dat nou uh, tot stand komt door de druk van je man of niet. En dat wil ik ook nog even zeggen... op het moment dat uh, vrouwen zo'n pil moeten slikken van, van hun man... dan helpt het echt niet bij de zin in seks. En dan zou ook zonder pil, dat moeten ook gebeuren... en dan kan je beter weggaan bij je man... Ja, goedelele. Ja, ik, ik, ik ga even naar Goedele Likens. Die vindt het namelijk wel een heel goed idee. Heb ik het goed? Ja, ja, en ik, ik begrijp wel de bezwaren en, en ik zie de gevaren ook wel, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het kind met het badwater moet weggooien. Ik, ik denk dat voor vrouwen die voor zichzelf beslissen van kijk, ik zou het anders willen, uh, ik heb onvrede met mijn eigen lust uh, in seksualiteit en ik wil daar wat aan doen, dat dit een heel goed middel zou kunnen zijn. Wat mij een beetje beangstigt is, is dat het lijkt alsof iedereen zo bang is van, van die vrouwelijke seksualiteit, alsof wij uh, uh, ja, daar niet geëmancipeerd genoeg voor zijn om daar zelf onze keuzes in te maken. Alsof wij dan of manes worden of willoze slachtoffers van, van slechte mannen. Ja. Nu ja, Die slechte mannen die, die, uh, hebben blijkbaar spijtig genoeg deze pil niet nodig, denk ik dan. Nee, maar de vraag is natuurlijk wel, moet je niet aan andere dingen werken en in plaats van een pil gaan slikken? Oh, absoluut. Heel vaak zal dat ook nodig zijn uh, als, als het gaat over onvrede in een relatie en er is daar echt een probleem. Dan zal die pil op zich niet helpen daar is ze ook niet voor bestemd, denk ik dan. Yes. Terwijl je zelf zou kunnen bedenken, nou, misschien zou je en-en en kunnen gaan doen. Hè? Zou die onvrede in een relatie voor een stuk kunnen weggewerkt worden. Door ook aan, aan de intimiteit. Want seksualiteit is toch ook wel iets meer dan zomaar uh, um, het seksueel genotzoek. Het is ook een vorm van intimiteit die blijkbaar partners heel dicht bij elkaar brengt. En misschien zou daarin dan ook wel een, een tijdelijke hulp kunnen zijn naar een relationele therapie toe. Ja, u zegt eigenlijk van uh, iedereen begint over je moet praten... maar je kan ook gewoon beginnen met seks en dan eens gaan praten. Ja, vroeger, kijk, bij, bij koppels waar, waar uh, een, een verlaagd libido het probleem is... ...zeiden wij heel vaak vooral tegen vrouwen dan van... ...ja, begin er nu gewoon aan. Want vrouwen denken dat die lust uit de lucht moet komen vallen. Van, goh, ja, ik ben mijn patatten aan het schillen en... ...ja, ik heb nou geen zin in seks. Wat raar toch. Ja, zo werkt dat niet. Die seksuele uh, lust komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, ja, er dus zijn wel. een aantal prikkels aanwezig en daar moet je ontvankelijk voor zijn. En als er iets ons kan helpen om, om die prikkels te zien ja, dan denk ik dat dat ja. toch wel een goede zaak zou kunnen zijn. En daarom, natuurlijk is het geen wondermiddel voor alle vrouwen... en voor alle problemen. maar En ik, en ik nogmaals, ik begrijp de gevaren die eraan zitten. Maar ik, ik juig het op zich toch wel toe, hoor. Ik, ik vind ook... Een beetje moeilijk dat als je ziet, hè, Viagra, iedereen, hoera, hoera. Uh, natuurlijk, dat beïnvloedt mentale, het mentale niet, terwijl deze pil dat wel doet. Maar, maar de vrouwelijke seksualiteit zit nu helemaal anders in elkaar, hè? Ja, ik zit alleen nog wel even met die ingrediënten. Want we, we zijn best wel heel druk bezig met uh, wat zit er in onze voeding... en uh, slik van antidepressiva is allemaal niet goed. Nu gaan we wel aan massa en zo'n pil. Ik bedoel, is er, is er veel bekend over... Massaal? Weet ik nog niet. Uh, nee, nou ja, misschien dat ik dat zo voor me zie. <laughs> maar, maar, maar, uh, maar wat slik je nou eigenlijk? Wat, uh, de, die uh, de pil uh, die bestaat uit, wat ik net zei, een piekje in testosteron. Uh, en zoveel dat het drieënhalf uur later een gedragseffect heeft. Een verhoogde seksuele motivatie. Dan uh, wordt het gecombineerd met uh, een uh, stofje... wat ervoor zorgt dat er meer doorbloeding in de genitaliën uh, ontstaat. En uh, de combinatie maakt dat je en gevoeliger bent voor seksuele cues. Dus ook die veranderingen in uh, wat je je genitaliën voelt. Met als gevolg dat je weer uh, meer opwinding uh, ervaart. En bij de andere pil is dat het tweede stofje vervangen... voor een stofje wat een gemmechanisme uitschakelt. Ja. En hoe goed is dat voor je lijf? Het is zo weinig dat dat bijna geen negatieve bijverschijnselen heeft. Wat je bij de ene pil Librido, vindt, is af en toe een beetje lichte hoofdpijn in een paar procent van de mensen die het gebruikt. En bij de andere pil is het af en toe een beetje duizelig. Maar van de helft van de vrouwen zegt dat ze dat heel lekker vinden en andere vinden het onplezierig. Goed. We gaan tennissen. Hoofdpijn hoorde ik. Maar laten we het daar maar niet meer over hebben. Roland Garros, Mark Brasser. Wie, ja. wie staan er op de baan bij jou? S sport is volgens mij, uh, is volgens mij ook wel voor veel he? mensen. Ja. ja, dat ze zin in seks krijgen inderdaad. Uh, maar dat, dat uh, geheel terzijde. Ja, Op de Doe baan, dat. op het centercourt. Daar uh, zijn alle ogen richt, op uh, gericht. Hier op Roland Garros. Want daar speelt uh, Rafael Nadal de torenhoge favoriet uh, deze twee weken. Hij is op jacht naar zijn achtste titel. Maar hij heeft het onwaarschijnlijk moeilijk met de Duitser Daniel Brands. Uh, die Duitser. 25 jaar. Won de eerste set. 6-4. En in de tweede set is het nu een, een tiebreak. En ja, het, het, het zou toch wat zijn als, als uh, ja, de, de favoriet hier. Zoals gezegd de zevenvoudig winnaar Nadal er in de eerste ronde af zou gaan. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar in die tiebreak leidt Daniel Brands ook nog eens met 3-2. En hij serveert nu zelf. Dus hij kan weer een gaatje slaan. Ja, 2-0 achter in sets. Het zegt bij Nadal niet zo heel erg veel. Maar goed, toch ja, is, het, is het een, een, een spannende wedstrijd. En, en nogmaals, het zou dé sensatie zijn natuurlijk als Rafael Nadal eruit gaat. We hebben eerder gezien Jo Wilfried Tsonga, de Fransman, Franse hoop. Hopen hier dat eindelijk na 30 jaar weer eens een Franse winnaar gaat komen. Nou, die had weinig moeite met de Sloveen Bedene, uh, 6-2, 6-2 en 6-3 in het voordeel van Jo Wilfried Tsonga, de nummer 6 van de plaatsingslijst. Hij dus makkelijk door. En dat kan niet gezegd worden van Nadal. Dankjewel, Mark Brasser. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Rikpadar, wij hebben 3 bij je bij je. We laten ze zo in een zakje bij je. Hoor het maar. Ja, ja, alle dagen kan je niet verdienen. Hoor het maar. Eerste Poswijk, ja, vandaag valt het even mee, maar het is koud. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Vorige week vroeg het zelfs. En uh, de aardbei, de kers, maar ook de Oosterschelde, Oosterschelde kreeft, Die hebben het allemaal moeilijk, hè? Nou, en in ieder geval de kwekers en degene die daar uh, de hele productie van begeleiden. Want uh, alles is uh, bijna twee tot drie weken later dit jaar, blijkt. En uh, dat heeft natuurlijk meteen zijn uh, weerslag op de prijs. Maar ook uh, eigenlijk ook wel heel erg op uh, de mensen zelf. Ja. En wat heb jij met kwekers gesproken? Maken die zich zorgen? Uh, nou, in zoverre maken zich zorgen. Ze zeggen allemaal van het komt er wel aan. Het uh, staat allemaal op het land? Het staat op het land. Het gaat uiteindelijk wel groeien. Uh, maar wat er. Uh, er zijn ook uh, kwekers hebben aangegeven dat ze, zeker die aan groothandels uh, verkopen, dat er tot een bepaalde tijd altijd Nederlandse groenten en fruit wordt ingekocht. En dat ze daarna weer overstappen op buitenlandse groenten. Dus er die overlap. Het zou erop. best kunnen dat daar een soort, uh, nou, een soort conflict komt. Ja, in, want dan zou je dus op een gegeven moment misschien heel veel aanbod vanuit Nederland hebben, terwijl niemand het meer wil hebben. Terwijl er door de groothandels buitenlands wordt ingekocht en ah, dat ja. weer in de retail terechtkomt. Terwijl, eh, nou ja, dan eigenlijk zou zeggen: als het dan hmm. dat allemaal later op gang komt, moeten we ook wat langer die Nederlandse groenten blijven eten. Ja, Eten jullie hier aan tafel Nederlandse groenten? Speciaal, ja. Ingrid Williams? Ja, Let u erop? Ja, Ja. ja. De uh, niet, niet specifiek. Nee, de groente, <laughs> oh, okay. Ik kijk wel naar de kwaliteit van de groente, maar niet zozeer naar de herkomst. Nee. Eens, het, het, het is de, bij de kwekers dus een probleem, want die moeten dus wachten totdat ze die spullen op de markt kunnen brengen. Hoe is het voor, voor de fruithandelaars, voor de mannen op de markt en de winkels en de vrouwen? Nou, ja, nou dat verschilt natuurlijk ook. Hè, dat, je, ik had het in ieder geval zelf dat je als je over straat loopt op de markten of bij winkels, bij groenteboeren dat je gewoon ziet dat het Nederlands fruit er nog niet is... en dat er dus heel veel nog uit het buitenland wordt gehaald. Want men wil... Uh, ja, zo is uh, de maatschappij helaas uh, ingesteld, op ieder moment wel dan hmm. dat fruit en die groenten ja. hebben. Of in ieder geval dat fruit met name. Maar ik denk dan, het is tijd voor asperges en aardbeien, dus dan wil ik ze ook graag wel kopen. Ja, ja. ja. ja. Maar en ze dan, zijn er dan niet. Nou, de asperges zijn er inmiddels wel, maar de, dat heeft dus ook langer geduurd. Uh, en dan ga je dus, uh, ja, ik noem het dan surrogaat fruit of groenten koop. En daarvan is toch de kwaliteit... Echt anders als het van ver komt. En uh, hoeft dat, is dat eigenlijk vaak niet beter. Uh, maar als je dan de Nederlandse bijvoorbeeld die er nu zijn nog uit de kas heel schaars... die zijn inderdaad op dit moment ook heel erg duur. Ja, ja. Uh, maar jij zegt van helaas, vind je dat wij te ongeduldig zijn? Ja, vind ik wel ja. ja ik denk dat we daar wel uh, mee uh, veel meer volgens de seizoenen... en meer uh, naar uh, wat is er nu ook echt te krijgen wat er dan ook uit echt een grond komt. Stamppot past nu heel goed bij het weer. Nou, vandaag even niet, maar ik zag echt heel veel mensen op Facebook gewoon dit weekend een maken. Ja, maar er schijnen ook wel een probleem met de aardappelproductie te zijn, heb ik begrepen. Ja, want dat is ook we hadden het even over friet. Want dit is nu wat wij dit seizoen merken. Het duurt allemaal even, maar jij zegt het komt wel op een gegeven moment. Merk je dan in het seizoen hierna ook nog wat van die kou? Uh, nou, het kan wel zo zijn, ik heb wel een uh, kweker gesproken... dat het vooral uh, zijn weerzaak kan hebben op de bloesem wat betreft fruit. Dat er dus, of er was er een, nee, was er een ook over uh, prei, was dat inderdaad... waarin de, uh, de prei denkt, ik ga mijn tweede winter in... en die leeft zeg maar twee winters, dus die zich één keer... Um, en dat hij dan nu al bezig is om zich een soort van te paaien. Dat hij dus ah, ja. een bepaald soort bloemetje of iets in zijn binnenste naar boven laat komen. Um, en dan volgend jaar niet meer. En dan volgend jaar niet meer. Mm -hmm. Dus dat kan zijn weerslag hebben. En ik geloof inderdaad op de kerstbomen was ook iets uh, mee. Maar dat, ja, dat is nog niet echt duidelijk uh, te zeggen. Ja. En um, hoe zit het nou met die aardappel? Ja, die aardappel is dus ook verlaat. Ja, dat is met heel veel dingen. Maar, maar dat die friet daardoor duurder wordt, ja, ik vind ook. Ik vind het ook allemaal wel heel relatief uiteindelijk. Want waar hebben we het dan over? Dat wil ik dan ook wel weten. Is het, is het 5 ja, cent, cent of is het 10 cent? We ja. eten sowieso te goedkoop. Ik eten is feitelijk natuurlijk... Uh, als je er echt naar kijkt en de productie en dingen... Want dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd... Waarom gaat die grote inkoper op een gegeven moment weer in het buitenland inkopen? Ja, dan kunnen ze het goedkoper produceren. Dan denk ik, ja, is dat dan de reden? Het gaat toch ook om... Uh, om je eigen, hè, je eigen groenten en fruit wat je hier produceert, hm. smaakt vaak ook beter. Maar jij vindt dat wij als consument te weinig over hebben voor goed voedsel? En dat vind ik bij, per definitie. Ja? Ja. Maar wat moeten we daar dan aan doen? Want de, de, de meeste van ons doen de boodschappen dan in die supermarkt. En nou, daar wordt het ze aangeboden voor een bepaalde prijs. Als ik bij de kassa ga zeggen, ik wil graag iets meer betalen. Dan kijken ze me wel een beetje raar aan waarschijnlijk. Nou, ik denk dat je in eerste instantie uh, heel goed... De, de, ja, zeker in de supermarkt is vrijwel alles tegenwoordig verpakt. En uh, je ziet ook volgens mij steeds vaker bordjes erbij waar het vandaan komt. Mm -hmm. Het begin is te kiezen met, uh, met iets wat dan uit eigen land is. Uh, je, je hoeft het van mij allemaal niet uh, per se biologisch en uh, heel verantwoord. Maar de, je, je zou daar al je naar kan kunnen kijken. een keuze kijken. maken, zeg je. Ja, en, en ga dat gewoon eens proeven bewust. En kijken, wat is dat dan? En waarom zou ik daar inderdaad een paar uh, centen meer voor betalen? Heeft dat dan ook echt te maken met dat het ook lekkerder smaakt, bijvoorbeeld? Ja, en is dat zo? Is ik het vind zo? dat in heel ja? veel... Ja, als je het dan in de seizoenen eet, zeker wel, ja. Uh, en dat vind ik al zeker met, uh, met fruit. Uh, ja, ik, en, en bijvoorbeeld de doperden en de tuinbonen. Ze komen er allemaal weer aan, hopelijk. Want ik, ik kan ook niet wachten. Ik heb ook restaurants gesproken die ook echt... Helemaal creatief in de knoop liggen ongeveer. Want die weten niet meer wat ze moeten nou ja, maken. Die, die zitten al zo, hè, die werken wel iets vooruit in hun het maken van hun menu. Uh, van waar, uh, waar komen we, hè, wat gaan we over een tijdje, dan komt dat seizoen. Dat, en die zitten zich helemaal te verheugen naar die barre wind. En denken van, mogen al die lekkere kleuren en smaken weer op dat bord uh, brengen. En die worden dus ook steeds weer van, ah, het is er nog niet. En toch dan maar ze, weer prijden. Nou ja, en dan, soms moeten ze ook kiezen <lacht> niet, voor dingen uit het buitenland. Maar daar zijn ze eigenlijk niet blij mee. Nee, nee, nee, nee. Dus jij zegt bewuster kopen, goed nadenken, goed proeven... en dan zul je vanzelf merken dat het toch beter smaakt wat, wat van dichtbij komt. Dat, en, is niet, dat is geen fabeltje. Nee, dat is geen fabeltje. En ik denk ook dat je, dat je het leert waarderen om dan iets meer geld daaraan uit te geven. Gaan we doen. Tjeerd Oosterhuis kennen we onder andere hiervan...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 Het land zak steeds dieper in het oorlogsmoeras. So maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war, we still work. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Een reis door gewoon Syrië. Radio 1. elke werkdag tussen half tien en half elf. trip Syrië. Het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En...